Vier uur, die ook het eerst Teerstra met het NOS-journaal. In Wenen, in Oostenrijk, zijn duizenden mensen de straat opgegaan... om te demonstreren tegen extreem rechts. Het protest richtte zich tegen een bal... dat gisteravond in het keizerlijke paleis van Wenen werd gehouden. Het bal werd georganiseerd door de rechtspopulistische partij FPE... en trok volgens de demonstranten de extreemrechtse elite van Europa. De politie had een groot deel van de oude binnenstad afgezet. Rond het paleis waren duizenden agenten op de been...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 Nog tot zeven uur vanochtend hier op Radio 1 VPRO's Woord. En in Woord maken we een mooie keuze uit al het gesproken woord... dat bij de Nederlandse Omroep in de archieven ligt. En op dit moment ook wordt gedigitaliseerd. Kijk daarvoor ook eens op de site www.woord.nl. Ziet er prachtig uit en is nog behoorlijk onder constructie. Uh, en vannacht gaan we de hele nacht grenzen over in woord. Verderop in de nacht gaan we nog op zoek naar utopia. En we verkennen de grenzen van het menselijk brein ook nog. En dit uur ontmoeten we eerst de Frans-Belgische ontdekkingsreiziger... Alexandra David-Neely. Zij werd in de jaren 20 wereldberoemd door de spectaculaire voetreis... die ze incognito maakte naar de hoofdstad van Tibet... En dat is een land dat destijds voor buitenlanders... streng verboden toegang was. Op reis stuurde ze brieven en foto's naar haar man Philippe. En die zat gewoon thuis. En deze verslagen en deze dagboekfragmenten... vormen de basis van de documentaire die je nu kunt horen. En die heet Het Fotoalbum van Alexandra. En die is gemaakt door de Boeddhistische Omroepstichting in 2005. En in persoon gemaakt door Jeannette Werkhoven. Ik heb altijd een afschuw gehad van het definitieve. Er zijn mensen die bang zijn voor het wankelen, maar ik ben bang voor het tegendeel. Ik hou er niet van dat morgen lijkt op vandaag. En de weg boeit mij alleen als ik niet weet waarheen hij leidt. Alexandra David Niel ging al voor 1900 in haar eentje naar India... en maakte daarna tot het midden van de 20e eeuw verschillende lange reizen naar het Verre Oosten. In 1927 werd ze over de hele wereld bekend... door haar voettocht naar Tibet, dat toen voor buitenlanders verboden was. Maar behalve ontdekkingsreizigster... was Alexandra David Niel ook wetenschapper, schrijfster... journalist, vertaalster en zelfs een tijdje zangeres en componiste. Als ze op reis was, stuurde ze uitgebreide reisverslagen... aan haar echtgenoot, Philippe Niel. En daar zaten vaak ook foto's bij. Er is één kinderfoto van Alexandra David. Ze woonde toen in Parijs, de stad waar ze op 24 oktober 1868 geboren werd. Haar vader was Louis David, een Franse protestantse vrijdenker... en vriend van Victor Hugo. Haar moeder was Belgisch en katholiek. Het kleine meisje van drie is voor de foto gekleed in een jurkje met kanten strookjes. Ze houdt een popje in haar rechterhand. Haar haar is strak om haar hoofd gevlochten... en ook haar gezichtje staat strak, een beetje verbeten maar ze heeft ook iets droevigs, melancholieks. Steunend op haar linkerhand kijkt ze langs de camera... en klemt haar popje nog wat steviger tegen zich aan. Dan wordt er afgedrukt. Mijn ouders hebben me op alle denkbare manieren gedwarsboomd. Ik mocht niet spelen en ik mocht geen vriendinnetjes hebben. Al vanaf mijn vijfde jaar wilde ik wegvluchten... uit het benauwde wereldje waarin ik moest leven. Ik wilde het tuinhek uit, het onbekende tegemoet, naar een eenzame plek... Waar ik alleen kon zijn. En vrij. Het was moeilijk mij te straffen, want ik bood geen enkel houvast. Er werden mij wel dingen ontzegd, maar dat raakte me niet. Al voor ik vijftien was, had ik me geoefend in verregaande soberheid. Zoals vaste en lichamelijke kwellingen. Waartoe ik de voorschriften had gevonden in de levens van ascetische heiligen. Daaraan heb ik verschillende vreemde gewoontes overgehouden. Zoals de gewoonte om op planken te slapen. Een foto van Alexandra als jonge vrouw, twintig jaar later... in de tuin van Élisée Reclus, een linksradicaal denker. Alexandra heeft een lange, donkere rok aan met hooggesloten witte blouse. Daarop draagt ze een stropdas. Ze is in de eindjaren van de negentiende eeuw actief in het feminisme... en heeft contacten met linkse schrijvers en denkers. Zelf schrijft ze ook pamfletten en artikelen. Aan de Sorbonne studeert ze Sanskriet en verdiept zich in theologie... Voor haar eerste reis naar India, waar ze onderzoek doet naar oosterse religies... krijgt ze na terugkeer de hoogste Franse onderscheiding, het Legion d'honneur. Op het moment dat de foto in de tuin genomen wordt... beweegt Alexandra net haar hoofd, waardoor haar gezicht een beetje onscherp wordt. Ik heb religieuze zaken die van de geest beschouwd als de enige die waard zijn geleefd te worden. De eerste vrucht van mystieke gesprekken is dat je de wereld loslaat, dat je je erbuiten plaatst... Walgelijk, wanneer je alles beziet, wat de maatschappij vereert. Al dat fatsoen dat in ere wordt gehouden. De politiek, het geld, het gezin, het huwelijk. Manieren om achting te verwerven, om een positie te bereiken. Al die eerbaarheid, die rechtschapen manieren... blijkt in werkelijkheid allemaal schaamte en vernedering... Bijna 30 jaar oud is Alexandra als ze gefotografeerd wordt in een theaterdecor. Het is rond 1900. Ze heeft inmiddels aan het conservatorium zang gestudeerd... en is in korte tijd een succesvol operazangeres geworden. Ze zingt rollen in operas als La Traviata en Faust... en is de ster in Manon van Jules Massenet. Maar het leven in hotels tijdens de tournees verveelt haar... en ze geeft haar zangcarrière weer op. Alexandra draagt op de foto een exotisch aandoende jurk versierd met kettingen en franje tot op de grond. Behalve van avonturen hield ik veel van muziek. In de zomer vergezelde ik mijn moeder soms naar concerten. Dat waren mijn feestdagen... die in mijn ziel verschillende gevoelens wekte. Vreugde, verdriet, verlangens, verwarde, spijt. En na afloop van het concert keerde ik... zwijgend en helemaal trillend aan de zijde van mijn moeder terug. Struiken namen vreemde vormen aan... Ombeurt waren ze de paleizen van mijn dromen, tenten of blokhutten... en altijd schitterden heel hoog aan de hemel kleine sterren... die schenen te zeggen, kom. Nog wat jaren later, als ze 36 is... zien we Alexandra op het terras van een paleisje in Moorse stijl. Het is het huis van Fransman Philippe Niel directeur van de spoorwegmaatschappij in Tunis. Alexandra is daar in 1904 met hem getrouwd. Hun huwelijksleven duurt maar kort. Alexandra ontdekt dat haar man een rokkenjager is... als ze een album vindt met pikant getinte foto's van zijn vele veroveringen. Toch besluiten Alexandra en Philippe om niet te scheiden. Maar ze maken een afspraak. Philippe mag zijn vrijgezellenleventje voortzetten... terwijl Alexandra de reizen gaat maken waar ze altijd van gedroomd heeft. Zij wil zich vooral gaan verdiepen in het boeddhisme waar op dat moment in Europa nog weinig over bekend is. Philippe zal haar op al haar reizen steunen. Hij beheert haar zaken en stuurt haar regelmatig geld. Tot zijn dood toe corresponderen ze uitvoerig met elkaar... en blijven ze goede vrienden. Philippe, die zij liefkozend Mouchi noemt... is een lange, slanke man met een zelfgenoegzaam... enigszins hooghartig gezicht. Terwijl hij zijn krant openslaat, kijkt hij recht in de lens. Ik heb nauwelijks respect voor het burgerlijk huwelijk... Ik heb me nooit een getrouwde vrouw gevoeld. Ook al ben jij de meest charmante van alle echtgenoten. Ik zie je veel liever als een heel dierbare vriend. Ik ga mijn brief naar het postkantoor laten brengen. Mogen hij jou mijn genegenheid overbrengen, lieve moesje. Oh, Wat ben jij toch anders dan al die overigens uitmuntende echtgenoten van echtparen... die ik tijdens mijn reizen ontmoet. Jij bent zoveel intelligenter. Ik wil je danken voor alles wat je me hebt gegeven aan geluk. Jij hebt het me mogelijk gemaakt. Het leven te leiden waarvan ik sinds mijn kinderjaren heb gedroomd. Ja, ik denk dat je veel van me hebt gedaan. Maar het is nog veel meer dan jij je voor kunt stellen. Lama Het is 1912. Vier mensen aan de voet van een bergpas, gezeten op jaks, grote langharige dieren met flinke hoorns. Naast elke jak staat een begeleider. Alexandra zit het meest vooraan, gehuld in een dikke, warme jas. Ze maakt een tocht door de bergen van Sikkim. In 1911 is ze begonnen aan haar tweede grote reis die uiteindelijk 14 jaar zal duren. Vanuit Zuid-India is ze naar het noorden naar Sikkim gereisd, dat vlak bij Tibet ligt. In Sikkim heeft ze direct vriendschap gesloten met de kroonprins, Sitkyung Tulku... die haar bij haar onderzoek naar het boeddhisme helpt. De prins is een Aziatisch uitziende man van ongeveer 35 jaar... gekleed in glimmende tuniek, met een tropenhelm op en met bril. Het intensieve contact met de kroonprins is echter van korte duur... omdat hij in 1914, vlak nadat hij tot koning is gekroond, onverwacht sterft. Zijne heiligheid Sitkyung Tulku, de erfprins van Sikkim... Als een echte lama. Hij was hoofd van een klooster en werd beschouwd als een toelkoe Een reïncarnatie van zijn oom. Als kind bracht hij een groot deel van zijn jeugd door in het klooster. Sid sprak uitstekend Engels, vloeiend Hindi en een beetje Chinees. In zijn eigen moedertaal, het Tibetaans, was hij minder goed. De jonge vorst was zeer open van geest. Hij interesseerde zich dadelijk voor mijn onderzoek en bood me alle mogelijke hulp aan. Dan zien we een soort statieportret van Alexandra... gekleed in de kleren van een lama. Haar pij is donkerrood, met blauwe kraag en gele gordel. Op het hoofd een gele muts met rode biezen. Deze lama-pij kreeg ze cadeau van de Sitkyong Tulku... ter gelegenheid van Tibetaans nieuwjaar, 1914. Het is een eerbewijs dat haar tot collega lama maakt... Om haar hals draagt ze een gebedskrans met kralen in de vorm van schedels. Aan haar tailleband hangt een kangling. Een trompet gemaakt van menselijk dijbeen. Daarbij steekt ze nog een rituele dolk. Een purba. Dan wordt afgedrukt. Ik ben nooit bekeerd tot het boeddhisme. Het was bij mijn geboorte al in mij. Wat mij in het boeddhisme zo sterk aantrekt... is de wijsheid van opstelling. De boeddha zei... Er is geen andere hel en geen ander paradijs dan die wij zelf in het leven roepen. En als je het strijden en de pijn moe bent... moet je in je eigen geest dat wat achter het bestaan ligt zoeken. Sommige gekken ruimen hun lichaam door zelfmoord uit de weg. Maar mensen die helderder zien... ruimen de moeizame droom van de wereld uit de weg. Blazen de illusie op en ontwaken... Hoge stille bergtoppen, die opreizen uit een bevroren meer. De gletsjer van Chöten-Nimala. Op 6000 meter hoogte ligt deze bergketen tussen Sikkim en Tibet. Zover je kunt kijken, steeds weer nieuwe bergen. Flarden van wolken drijven door de lucht... en worden gereflecteerd in het bevroren meer. De lucht zindert van koude. De wind blaast lichte stuifsneeuw omhoog. Alles is bevroren. Alles bevriest. De zomer was in aantocht. En de mildere temperatuur lokte me tot het maken van een reis door het noorden van Sikkim. Ik koos een muildierpad dat naar Shigatse in Tibet leidt. We klommen steeds hoger, trokken langs reusachtige gletsjers... konden de met wolken gevulde dalen waarnemen... tot we opeens uit de dichte nevelen tevoorschijn traden. De tibetaanse hoogvlakte openbaarde zich zonder enige overgang aan mij in al haar onmetelijkheid en naaktheid. Een moment blijf ik als betoverd staan. Ik ben op de grens van een mysterie. In stomme verrukking staren we naar dit schouwspel, bereid te geloven dat we de grenzen van de mensenwereld hebben bereikt en op de drempel staan van de paradijzen der gelukzaligen. nauwelijks in de bungalow aangekomen... neemt een intense sensatie bezit van me. Plotseling is er de extase, de samadhi. Heb ik in mijn jeugd niet geschreven dat ik alleen wil zijn... op de bergtop die wordt gegezeld door de noorderwind? Hier ben ik nu, helemaal. Ik sluit mijn ogen. Alles wat goddelijk is, biedt zich aan. Brahma, die de stilte is. Boeddha. Van eeuwen her, hoe levend zijt gij, hoe aanwezig. Op de volgende foto zit Alexandra voor een primitieve berghut... bijna 4000 meter hoog, niet ver van het dorpje La Ze trekt zich hier anderhalf jaar terug voor een stillere trete bij de Gomchin. Dat is de abt van het klooster. Van hem wordt gezegd dat hij een magier is... die door de lucht kan vliegen en mensen op afstand kan doden. Alexandra laat zich er niet over uit welke geheimen ze van hem leert. Haar hut is tegen de berg aangebouwd. Ernaast is een diepe afgrond. In de verte zie je de besneeuwde bergtoppen van Tibet... dat maar 30 kilometer verderop ligt. Ze zit op een krukje voor haar hut. Alleen de camera verstoort de stilte. Het woord vertrek zou verkeerde indruk kunnen geven... van de verblijfplaats die me hier was aangeboden. Het was een grot afgesloten met een kale stenen muur... waarin twee openingen als vensters vergeerden. Een paar planken die aan elkaar waren gebonden... vormden een soort deur. De ramen waren opengelaten. Wat me bijzonder boeide was om een Tibetaanse kluizenaar... in zijn dagelijkse bezigheden te kunnen gadeslaan. Daar kwam bij dat ik ook zelf een sterk verlangen had... naar zo'n contemplatief leven. De eerste week van mijn verblijf in de grot... bracht ik de Gomchen iedere dag een bezoek. Op een dag vroeg ik hem... Wat is toch eigenlijk het nirwana, de opperste bevrijding? Waarop hij antwoordde: Dat is de afwezigheid van alle ideeën en alle voorstellingen. Het ophouden van de geestelijke activiteit die illusies creëert. De dagen gingen voorbij. Het werd winter. Ik maakte de nevelachtige lente van de Himalaya mee. We klom grootse, naakte bergtoppen. En maakte lange tochten door verlaten dalen. Overal dezelfde eenzaamheid. Onze geest- en zintuigen worden verfijnd door zo'n leven van innerlijk waarnemen en bespiegelen. Worden we op deze manier tot zieners? Of is het beter om te zeggen dat we tot dan toe blind zijn geweest? Twee enorme zwarte steile bergwanden. Daartussen tuimelt een waterval van ongeveer 30 meter omlaag. Bij nadere beschouwing blijkt deze bevroren te zijn. Immense watermassa's, tot ijs gestold in hun val. Alexandra staat als een klein, nietig figuurtje aan de voet van de waterval. De koude is bijna voelbaar. Eén van de technieken die ik me eigen maakte, is de TUMO-methode. De winter doorbrengen op grote hoogte en niet doodvriezen. Dat is een ware topprestatie. Dit vermogen wordt toegeschreven aan het stimuleren en beheersen van de TUMO... De inwendige warmte. Van de wonderbaarlijke effecten van de tumo... heeft iedereen het Tibetaan gehoord. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen de methode kent. Integendeel, het procedé wordt door de lama's geheim gehouden. Er zijn werkelijk kluisenaars die helemaal naakt... of met dunne kleding de hele winter... op grote hoogte doorbrengen in de eeuwige sneeuw. De werkwijze bij elk tumo-onderricht is altijd hetzelfde. Een combinatie van langdurig het adem inhouden en het visualiseren van vuur. Om tastbare resultaten te bereiken is het noodzakelijk... dat men persoonlijk wordt onderwezen... door een leraar die zelf bedreven is in het beheersen van Tumo. Tijdens mijn inwijding werd ik verzocht naar een verlaten plaats te gaan... er te baden in de ijskoude rivier... en vervolgens, zonder me af te drogen of aan te kleden... de nacht onbewegelijk in meditatie door te brengen. Het was in het begin van de winter op grote hoogte. Ik ben er nog steeds heel trots op dat ik zelfs niet eens verkouden ben geworden. Vanuit Sikkim begon Alexandra David Niel al wat uitstapjes naar Tibet te maken. Maar al snel werd ze door de Engelse autoriteiten teruggeroepen. Ze bedreigden haar met uitzetting, omdat ze zonder vergunning de grens was overgegaan. De Engelsen hadden op dat moment, samen met de Chinezen, zeggenschap over Tibet. Achteraf blijkt dat de Britten Alexandra in de gaten hielden... omdat ze haar verdachten van spionage. Na de reprimande besloot Alexandra om Tibet hoe dan ook toch binnen te dringen. Zo wilde ze de Engelsen een hak zetten. En niet op een platvloerse manier, maar zoals ze zelf zei... met de esprit van een Parisienne. Het is mijn principe om nooit een nederlaag te aanvaarden, van wat voor aard die ook mag zijn... en wie hij me ook mag toebrengen. Maar voor het zover was trok Alexandra nog vijf jaar... door Korea, Burma en Japan. Eenmaal terug in China wilden ze proberen om vanuit Peking... helemaal naar het uiterste noordwesten te reizen... van waaruit ze Tibet hoopte te bereiken. De noordelijke route leek haar geschikter... omdat de Engelsen vooral de zuidelijke route in de gaten hielden. Alexandra's eerste reisdoel was het Tibetaanse Kumbum-klooster... dat nog net in China ligt, vlakbij de Tibetaanse grens. Kumbum is de geboorteplaats van Tsongkapa... een van de grote Tibetaanse heiligen uit de 16e eeuw. De reis naar Kumbum was erg zwaar. Met een open kaart trok Alexandra door bergen en woestijnen. Onderweg kreeg ze te maken met een burgeroorlog... en een uitbraak van de pest. Slapen deed ze in stallen, stinkende herbergen of in de open lucht... Zes maanden duurde de reis. Kumbum is erg uitgestrekt. Er wonen bijna 4000 monniken. Witte huizen staan verspreid over de heuvels... en daartussenin zie je tempels met gouden daken. Het bevalt Alexandra in Kumbum zo goed dat ze er enkele jaren blijft... om geschriften te bestuderen, te vertalen en om artikelen te schrijven. Ook neemt ze deel aan de activiteiten van de monniken. Door haar retret in La en haar studie in Kumbum... is Alexandra inmiddels een geleerde geworden... die evenveel respect en aanzien geniet als elke andere Tibetaanse lama. Op de binnenplaats van het grote klooster fotografeert ze enorme gebedsmolens. De monniken brengen deze in beweging wanneer ze er langs lopen. De bedoeling is om de gebeden die op de molens staan... zo de wereld in te slingeren. Poeh, ik ben in Koemboem. Het leek zo ver van Peking. En dat is het in werkelijkheid ook, 2500 kilometer. Ik vroeg me af hoe de reis zou verlopen... Maar ik kom tot de conclusie dat problemen onderweg... vooral in verhalen van reizigers voorkomen... en dat ze ontstaan doordat je opziet tegen de reis. Als je eenmaal op weg bent, wordt alles eenvoudiger. Je laat steden, rivieren, bergen achter je... en uiteindelijk loop je verder, op de grond en op je twee benen. Zo eenvoudig is dat. En het enige wat je hier hoort is het geluid van de lange Tibetaanse trompetten... die oproepen tot religieuze oefeningen en de klanken van gewijde muziek uit de tempel. Oei, oei, oei, is, het zingen begint met een diep basgeluid en in een langzaam ritme. Hebben een donderend geluid. De gyalings of hobo's een klagend geluid. De tamboerijnen vormen de begeleiding en geven de maat aan. Alle aanwezigen zitten met gekruiste benen. De hoogwaardigheidsbekleders op hun tronen, waarvan de hoogte bepaald wordt door de rang van de lama. De lagere geestelijke zitten op lange met tapijt belegde banken en een onderbreking die door alle monniken zeer op prijs wordt gesteld... is het ronddelen van de thee. Naar tibetaanse gewoonte wordt deze met boter en zout vermengd... en in grote houten bakken binnengebracht. Een rij monniken in ceremoniële kleding. Kleurige gewaden, met zwaarden in de tailleband gestoken. Ze dragen enorme maskers met grote ogen... En op het voorhoofd is een derde oog geschilderd. Bovenop zie je een kroon van doodskoppen. De dansers staan klaar om te beginnen als Alexandra de foto maakt. De feesten zijn een mengeling van middeleeuwse en oosterse elementen en heel kleurrijk. De kostuums zijn ongehoord wilderig gemaakt van Chinese geborduurde zijde. Aangezien de acteurs de godheden uit het pantheon van de lama's voorstellen, knielen veel in hun richting en bewijzen ze vervolgens dezelfde eer aan de leider van het klooster. Ze hebben de intense behoefte iets of iemand te aanbidden. Ja, je zult wel lachen als ik je vertel dat ook ik toen ik van mijn zitplaats naar beneden kwam, mensen op mijn weg heb zien neerknielen met het voorhoofd in het stof. Ik liep in de klassieke kledij van de hooggeplaatste lama's van de gele secte, de Gelukpa. Onderweg moest ik wel honderd mensen zegenen. Ze stortten zich op mijn pad, terwijl hun gebogen hoofden tegen elkaar botsten in een gewoel... dat deed denken aan een kudde verschrikte schapen. In Rome is het mogelijk om met één handgebaar duizenden gelovigen voldoening te geven. In Tibet gaat het er heel anders aan toe. Iedereen wil daar zijn eigen zegen, je kunt er niet omheen. Als lama moet je het hoofd van de vrome ergens mee aanraken. Met je handen, je rozenkrans of met de dorje, Een soort scepter. Ik had zo graag ergens aan een raam willen staan... om mezelf aan het werk te zien. Ik denk dat ik er heel vrolijk van zou worden... en zo de slappe lach zou krijgen dat die de rest van mijn leven zou duren. Maar ja, geloof niet dat ik gemeen of sceptisch ben. Ik drijf niet te spot hoor met deze mensen. Een foto van Alexandra, zittend voor een eenvoudige, lemen hut. Achter haar staat een Tibetaanse jonge man. Hij heeft halflang haar, onder een muts van schapenvacht... en draagt een bril. Het is Lama Yongden, die door Alexandra in dienst genomen werd... toen hij nog maar 14 jaar was. Lama Yongden begeleidt haar tot zijn dood. Als ze jaren later terug is in Europa... adopteert Alexandra hem zelfs als haar zoon. Jongden was de kleinzoon van een magier. En hij kende technieken die hen later nog vaak van pas zouden komen. Een paar dagen geleden heb ik een schitterende tocht gemaakt. Ik ben s ochtends met jong Den de bergen ingegaan. Het is verbazend, zo wild als ik ben geworden. Ik vraag me af of ik ooit weer deel zal nemen... aan wat men het beschaafde leven noemt. Wat is het toch dat me blijft lokken en zo onweerstaanbaar is? Ik weet het niet. Ik moet ermee geboren zijn... Het staat te bezien of ik buiten de Tibetaanse sfeer zou kunnen leven. Buiten de grote steppen, de kale bergen. En de kloosters waar je, net als nu, de Tibetaanse trompetten hoort. te midden van een cultus waar ik niet in geloof... maar die in mij iets wakker maakt dat diep verstopt is. Of een herinnering aan vorige levens. Het is een mysterie waar ik geen verklaring voor heb. Ik ben gebonden, vastgenageld... Daar kan geen wilskracht tegenop. Als ik mij losschuur, schuur ik mijn leven los. Gisteren kwam de eigenaar van de tempel bij mij op bezoek. Een lange verlegen jongeman van 28. We praten wat over ditjes en datjes. Er golfden verwarde herinneringen door mijn hoofd... die ik onmogelijk kon plaatsen. Herinneringen aan soortgelijke momenten in een verleden dat ik niet nauwkeurig onder woorden kan brengen, indrukken van dingen die door cellen zijn beleefd en waar mijn mijn hersencellen een geheim stempel van hebben gekregen. Maar waar? Wanneer? Merkwaardig. Ik zou er heel wat voor over hebben om op een wetenschappelijke manier het eigenaardige mysterie van mijn betovering op te helderen. Oh. Dan zien we Alexandra in bedelaars nu. 55 is ze als ze in oktober 1923 aan haar beroemde voettocht naar Lhasa begint... verkleed als Tibetaanse vrouw uit de provincie Kaam. De barre voettocht duurt vijf maanden. Alexandra en lama Yongden hebben geen vergunning en moeten dus incognito reizen. Ze doen zich voor als moeder en zoon, lama's op pelgrimage naar Lhasa. Om de autoriteiten en controleposten te ontlopen reizen ze vaak s'nachts... De tocht brengt Alexandra in gebieden die nog niet in kaart zijn gebracht... en ze komt in omstandigheden terecht die haar bijna het leven kosten. Alexandra's kleding bestaat uit een lange pij van ruwe stof... een muts en eenvoudige laarzen. Haar gebedsketting hangt over haar jas heen... en ze heeft een bedelnap in de ene hand en een stok in de andere. Haar bagage bestaat uit een tentje, een kookpot... en een blaasbalg om vuur te maken. Verder wat voedsel... Gedroogd vlees, thee en boter en tsampa, dat is gerst. In haar gordel en in de zoom van haar jas verstopt ze goud en zilver. Landkaarten, een horloge, een kompas en voor noodgevallen een pistool. Deze spullen mogen door niemand gezien worden, omdat ze er argwaan mee zou wekken. Lieve Moesie, wat mijn komende reis betreft, het is definitief besloten, wat er ook gebeurt. Het is een illusie als je denkt dat je brieven mij zullen worden nagestuurd. Dat is volstrekt onmogelijk, omdat ik het grootste gedeelte van de tijd door plaatsen zal komen waar geen postverbindingen zijn. Zelfs als er lange tijd voorbij gaat, moet je je niet ongerust maken. En laat dit goed tot je doordringen. Je moet onder geen enkele voorwaarde naar mij laten zoeken. Je zou mijn veiligheid en die van de mensen die me helpen ernstig in gevaar brengen. Een foto van een landschap met glooiende heuvels en wat akkers. In de verte zie je besneeuwde bergen. In het midden is de grote woeste rivier zichtbaar... die China hier van Tibet scheidt. Alexandra en Den hopen via het plaatje Londré, dat aan de overkant van de rivier ligt, Tibet binnen te glippen. In de eerste plaats moesten we ons vermommen. Een paar jaar tevoren had ik mijn haar kort laten knippen... Maar nu moest ik het in vlechten dragen. Ik had geleerd jakhaar door mijn eigen haar heen te vlechten... en met Oost-Indische inkt zorgde ik dat de kleur egaal zwart werd. Door de grote hangers in mijn oren veranderde mijn gezicht al aanzienlijk. En tenslotte poederde ik mijn huid nog met een mengsel van houtskool en cacaopoeder. Lama Jongden en ik droegen al onze bezittingen op ons rug. Zonder moeilijkheden kwamen we bij Londré, Een dorp aan de ingang van een dal waar een rivier doorheen stroomt, op weg naar de machtige Mekong. Daarachter ligt de Dokarpas, De grens van het verboden Tibet. Waar was ik aan begonnen? In wat voor dwaze avonturen ging ik me storten? Zou het me lukken? Zou ik in Lhasa aankomen... en de autoriteiten kunnen uitlachen die Tibet hadden afgesloten? Of zou ik worden gevangen gezet? Aan mijn einde komen op de bodem van een ravijn? Of door ziek te sterven als een wild dier... We hielden even halt, namen een slok water en een korreltje strychnine... voor de zware klimpartij. En daar gingen we. Het was zo moeiteloos dat het de gewoonste zaak van de wereld leek... om de grens van een verboden land over te steken. Een brug, een breed pad naar Londres. Langs een paar huisjes, weer een brug. En het was gelukt! Voor ons, de heilige berg waarover het smalle paadje slingerde dat ons naar andere paden zou brengen... die weer naar de volgende voeren... tot in het hart van Tibet en het mysterieuze Laza. Plotseling riep een stem uit het donker ons aan. Verstijfd van schrik bleven we staan onzichtbare man bood ons brandende tak aan om vuur te maken en een kom thee. Een gewone beleefdheid voor Tibetaanse reizigers. Een andere stem vroeg... Wie zijn jullie? En waarom reizen jullie s'nachts? Wij zijn pelgrims uit Amdo, antwoordde Jongden. Overdag kunnen wij niet tegen de hitte. Dan krijgen wij koorts. Daarom profiteren we van de koelte bij nacht. En wie zijn jullie? Wij zijn ook pelgrims... Goede reis, dan, zei ik, om een eind te maken aan het gesprek. Ik had maar één wens, weg van die onzichtbare ondervragers. Dit was onze eerste ontmoeting op reis naar Laza. En we begrepen dat zelfs het reizen bij nacht niet helemaal veilig was... en dat we altijd een verklaring bij de hand moesten hebben. Vanaf dat ogenblik spraken we alleen nog maar Tibetaans met elkaar. De mensen hielden ons voor één van hen... En daar profiteerde ik van door hun gewoontes te bestuderen, naar ze te luisteren en details in me op te nemen waarvan een buitenlandse reiziger geen weet heeft. Wat ik nog het meest vermoeiend en moeilijk vond, was de rol die ik voortdurend moest spelen om mezelf niet te verraden. In een land waar alles in het openbaar gebeurt, moest ik me, tot in de intiemste handelingen, aanpassen aan de plaatselijke gebruiken. Waarbij ik me soms zo verschrikkelijk opgelaten voelde. Dat vergt heel wat van mijn zenuwen. En vaak voelde ik me afschuwelijk gespannen. Op een keer werd ik in een kamertje geïnstalleerd... waar ik een comfortabele nacht doorbracht. De keerzijde van de medaille was dat ik moest werken. Dat wil zeggen dat ik het hele dorp moest zegenen en linten moest knopen... terwijl ik opblies om de mensen van een lang leven te verzekeren. Ook moest ik de gesten zegenen en de boze geesten uitdrijven. Je bent aan alles. En het lukt mij om deze handelingen uit te voeren zonder te lachen. Maar ze bedroeven mij wel. Jong Den haalt zijn schouders op en zegt... ach, blaas dat toch gewoon op de rug van die reumaleien. of in het oor van die doven. Ze zullen er heus niet slechter van worden. En hier doet ze er een groot plezier mee. Bovendien, hebben we nou wel of niet besloten... om te doen of we lama's zijn? Als dat zo is, moeten we het helemaal doen. Anders zullen we argwaan wekken. Een brede woeste rivier. Aan de overkant zie je een helling met grote rotsblokken. Er is een dik touw gespannen tussen de twee oevers. Daaraan bungelt, hoog boven het kolkende water, een wit paard met zadel en hal. Zijn benen hangen slap omlaag. Het dier wordt met een tweede touw door een paar mannen naar de overkant getrokken. Een rivier oversteken hangend aan een haak was niet helemaal nieuw voor me. De kabel was hier van dunne leren riemen die tot koorden waren gevlochten. Het gewicht van die kabels is zo zwaar dat ze in het midden diep doorbuigen. Als passagier glij je dus snel naar het laagste punt... maar omhoog komen is aanzienlijk minder eenvoudig. Gewone stervelingen worden, net als dieren, door veerlui naar de overkant getrokken. Toen het mijn beurt was, werd ik met een jong meisje aan de haak vastgebonden. We kregen een stevige duw en vlogen als de weerlicht naar het midden... waar we boven de rivier als marionetten bleven bungelen. De mannen begonnen aan de touw te trekken dat aan onze haak vast zat. Bij elke ruk zwaaiden we heen en weer. Na een paar minuten voelde ik opeens een schok. Ik hoorde iets in het water vallen en we roetsten met een geweldige vaart weer terug naar het midden. Het trektouw was gebroken. Op zich was dat totaal niet gevaarlijk. Alleen moesten we oppassen dat we niet duizelig werden. Terwijl we daar 50 meter boven dat kolkende water hingen. Ik heb sterke zenuwen en kon het wel een uur volhouden. Maar dat meisje zag heel bleek. Wees maar niet bang, zei ik. Ik heb mijn spirituele vader aangeroepen. Die ziet ons en die zal ons beschermen. De riem, de riem ruikt los, fluister ze. Kom, kom, zei ik. Je bent duizelig. Doe je ogen maar dicht. Die knopen zitten wel goed. Toen kwam er een veerman met handen en voeten om de kabel... als een vlieg tegen het plafond naar ons toe kruipen. Ik hoop dat het houdt tot jullie aan de overkant zijn, zei hij. Hij ging zoals hij gekomen was en met een nieuwe poging begonnen zijn makkers weer aan de touw te trekken. En we rempel. We gezond en wel op een vooruitstekende rotspunt. Een halfdoe zijn vrouwen omringden ons en maakten zich onderluid ruchtig medeleven van ons meester. Het arme kind begon prompt te gillen en te krijzen, volkomen over haar Toeren. Jong Deng maakte van de chaos gebruik... door eilings te gaan bedelen voor zijn arme oude moedertje. Dat duizend doden had moeten sterven, bungelend in het niets... en nu dringend een stevig maaltje nodig heeft. Alle reizigers maakten hun proviantzakken open... en gaven het gulle hand... Ze hadden ons gezegd dat er twee routes naar het gebied van de Popa's leidden. De ene volgde de dalen met veel dorpen en kloosters... de andere ging dwars door lege, woeste gebieden. In de winter waagde zich daar geen enkele reiziger... vanwege de heel hooggelegen passen die je over moest. De route door de valleien stond al op verschillende kaarten. De andere was daarentegen nog nooit geëxploreerd. Het was wel duidelijk dat ik die dus moest kiezen... Eindelijk bereikten we het punt waar we weer zouden afdalen. Hoe kan ik onder woorden brengen wat er op dat moment door me heen ging? Ik was tegelijk verrukt, verbijsterd en doodsbang. Plotseling had zich een ontzagwekkend landschap voor ons opengevouwen. Een onmetelijk sneeuwtapijt dat links in de verte werd afgesloten... door een muur van bleekgroene gletsjers... Rechts een breed golvend terrein, opklimmend tot twee bergketens aan de horizon. Voor ons een plateau, verdwijnend in het niets. Het was zo'n verpletterend schouwspel dat een gelovig mens ervan op zijn knieën valt. Welke richting moesten we nu kiezen? We hadden geen idee. Het was al laat in de middag. Een verkeerde keus en we zouden de hele nacht over die ijzige toppen dwalen. We hadden genoeg ervaring om te beseffen... dat onze expeditie dan meteen afgelopen zou zijn. Ik nam een gok. Rechtdoor... 19 uur waren we al onderweg. Zonder rust, zonder eten of drinken. Het werd hoog tijd dat we een kampplaats tegenkwamen. En die vonden we. Er stonden struiken die wat beschutting gaven... zodat we onze tent konden opzetten. Jong Den probeerde vuur te slaan. Maar hoe hij het ook probeerde, het lukte niet. Het zakje waarin hij de vuurslag bewaarde, was nat geworden. Daar zaten we dan, zonder vuur. Eerwaarde vrouw zei Jong-Den ineens. U bent toch een ingewijde in tomo? Dan kunt u het dus zonder vuur stellen. Maakt u zich maar weer warm, ik ga wel rondlopen en springen om warm te worden. Ga jij naar dat verlaten kamp en haal zoveel mest en droge takjes als je kan. Dan zal ik wel voor het vuur zorgen, zei ik. Ik stopte de nat geworden spullen, het vuursteentje, de vuurslag... en een nat plukje mos onder mijn kleren en begon aan de oefening. Ik begon weg te dommelen maar mijn geest bleef op de Tumo-techniek gericht. Terwijl ik in die toestand van half dromen zat... zag ik vlammen om me heen ontstaan. Ze werden groter, omhulden me aan alle kanten... en hun grote rode tongen krulden om mijn hoofd. Er gloeide een heerlijk gevoel van welbehagen door me heen. Mijn lichaam brandde. Toen Jongden terugkwam met een lading mest en takken... was hij verbaasd en dolblij. Hoe hebt u dat klaargespeeld, vroeg hij... Een Tumo-vuurtje, zei ik lachend. Ja, ik zie het, zei hij. Uw gezicht is helemaal rood en uw ogen schitteren. Alexandra en Jong Den trekken moeizaam verder door dit barre koude sneeuwlandschap. En elke dag weer zijn er nieuwe problemen te overwinnen. Maar er zijn ook hoogtepunten. Zo stuiten ze tot groot genoegen van Alexandra... op de nog niet ontdekte bovenloop van de Brahmaputra-rivier. Direct daarna volgt het zwaarste deel van de voettocht... de beklimming van de Engila-pas. Daar sneeuwen ze een paar keer in... verstuikt Lama Jongden zijn enkel... bevriezen Alexandra's voeten... en raakt hun proviant op... waardoor ze zes dagen niets te eten hebben. Als ze eindelijk de pas over zijn... bereiken ze Po, het hart van Tibet... In deze vrijwel onbewoonde streek zijn roversbendes actief, popa's die zonder scrupules moorden. Alexandra en Jong Den komen al vrij snel zo'n bende tegen, uitgedost met sabels. De mannen overvallen Jong Den en ontfutselen hem twee roepie. Alexandra wil hem te hulp schieten, maar durft haar pistool niet te trekken, omdat de mannen Jong Den dan misschien wel afslachten. Ook wil ze vermijden dat de dieven hun rugzakken gaan doorzoeken en de spullen vinden die hun afkomst kunnen verraden. Dus bedenkt ze een list. Voor ik het wist, had ik een scenario voor het drama dat ik ging opvoeren. Ik zat meteen in mijn rol, krijzend. Met tranen in mijn ogen begon ik te jammeren over mijn twee-roepie. Het was alles wat ik bezat. Waar moesten we van leven op die lange reis naar Laza? Die roepies waren heilig geld. en zo had ze gekregen voor de eredienst van een overledene. En het was alles wat we nog hadden. En nu zouden zij ons beroven. Wacht maar, ze zouden gauw gestraft worden. Nu kwamen de vervloekingen aan de beurt. Ik was al zo lang vertrouwd met de Tibetaanse geestenwereld dat dit niet zo'n karwei was. Ik riep de meest gevreesde goden aan en noemde ze bij de lange lijst namen en verschrikkelijke titels die geen gewoon mens durft uit te spreken: Lamo, die een wild paard bereidt met een zadel van bloedende mensenhuid. De toornige goden die mensenvlees verslinden en verzot zijn op hersenen. De woedende reuzen, bondgenoten van de koning des doods, getooid met kronen van mensenschedels en halskettingen van beenderen, die dansen op kadavers, allemaal riep ik ze aan om ons te komen wreken. Met een zekere tevredenheid hoorde ik mezelf keer gaan en ware rempel. Het leek wel of de natuur ging meespelen. Het bos werd donker. Een lichte bries ontlokte vage kreten aan het kreupelhout. En uit een stroom in de diepte leken lugubere stemmen op te klinken. Ik was doodkalm. En toch huiverde ik even door de sfeer die ik zelf had opgeroepen. De zeven rovers stonden verstijfd. Tegen de rotswand gedrukt. Verlamd door intense angst. Een van de popa's deed aarzelend een stap in mijn richting. En vond schuchter wat verzoenende woorden. Neem ons niet kwalijk, moeder. Vervloek ons niet verder. Wij moeten nog naar ons eigen land. Zes dag reizen van hier. Er moeten nog een pas over waar boze demonen wonen. Hier, pak u twee roepie en laat de lama ons zijn zegen geven. Met beide handen greep ik de twee roepie... alsof ze van onschatbare waarde waren. Jong Den was naast me komen staan... Hij zegende de bandieten één voor één... en gaf hen wensen mee voor een goede reis. En zo gingen we uit elkaar. Als Alexandra en Jong Den na hun zware voettocht... van vijf maanden in Laza aankomen... slaken ze de gebruikelijke jubelkreet. Lagielo! Het is gelukt! We zijn in Laza! De demonen zijn verslagen! In Lhasa is het Portala paleis met zijn indrukwekkende gebouwen bovenop een heuvel... het decor voor de foto van Alexandra en Lama Yongden, die op de voorgrond zitten... Ze blijven twee maanden in Laza, nog altijd incognito... om ontdekking te voorkomen. Ze zien er vies en uitgemergeld uit. Alexandra is zelfs bijna onherkenbaar. 24 februari 1924. Mijn liefste grote vriend... er is heel wat tijd voorbij gegaan sinds de laatste keer dat ik je schreef. Ik zal je meteen zeggen dat de tocht zo volledig geslaagd is... als de meest veeleisende ontdekkingsreiziger had kunnen dromen... Ik ben door gebieden gekomen die volgens betrouwbare bronnen... nooit door een reiziger van het blanke ras zijn bezocht. En waar de Tibetanen zich ook nauwelijks wagen. Deze reis zou voor een jonge en sterke man al een waagstuk zijn geweest. Dat een vrouw van mijn leeftijd, die heeft ondernomen... zou voor pure waanzin kunnen doorgaan. Maar... Als mij een miljoen zou worden geboden om in dezelfde omstandigheden nog eens aan het avontuur te beginnen, denk ik wel dat ik zou weigeren. Ik zal je later de details van mijn reis geven. Weet vandaag alleen dat ik als een skelet in Lhasa ben aangekomen. Als ik met mijn hand over mijn lichaam strijk, voel ik alleen maar een dunne huid en botten. Als ik eenmaal uit Tibet weg ben, zal ik minstens een maand alleen maar moeten slapen en eten. Maar ik vertrek niet eerder dan over zo'n zes weken. Want het is nog een tamelijk lang eind van Laza naar de grens. En vervolgens moeten we de Himalaya oversteken. Ik hoop Laza binnenkort te verlaten. De stad is niet erg interessant. Ik was eigenlijk helemaal niet nieuwsgierig naar Laza. Ik ben erheen gegaan omdat het een grap is in Parijse stijl. Waar ik verrukt over was, was mijn bezoek aan de warme dalen van dit koude land. Ik heb een Tibet gezien dat ontdekkingsreizigers niet kennen. Ik heb buitengewone landschappen aanschouwd die alles wat ik elders heb gezien in pracht overtreffen. Ik denk wel dat ik nu van alle blanke reizigers Tibet het beste ken. Twee maanden later zijn Alexandra en Jong-Den zodanig hersteld... dat ze terug kunnen keren. Dit keer nemen ze de zuidelijke route. En in 1925 bereiken ze in Bombay de boot die hen weer terugbrengt naar Europa. Onderweg begint Alexandra te werken aan haar boek over haar voettocht. In Europa legt Philippe intussen contacten met allerlei instanties en met de pers. De National Geographical Society en veel kranten en tijdschriften... hebben belangstelling voor haar verhaal. Haar roem snelt haar vooruit... En bij aankomst in Marseille wordt zij als een heldin binnengehaald. En de Engelsen hebben haar inmiddels vergeven. Alexandra's meeslepende verslag van haar voettocht naar Lhasa... verschijnt in 1927 zowel in het Frans als in het Engels. De Nederlandse vertaling, een vrouw trekt door Tibet... wordt pas in 1986 uitgegeven. Na terugkeer ontvangt Alexandra allerlei onderscheidingen... en ze geeft overal in Europa lezingen. Lama Jongden adopteert ze korte tijd later als haar zoon. Tegen de wens van Philippe in... die zich steeds meer van haar en Jongden distancieert. Alexandra en Philippe leven gescheiden verder... en zien elkaar daarna nauwelijks meer. Maar hun correspondentie en vriendschap gaan onverminderd door... tot aan Philippe's overlijden. De laatste foto. Een keurige oude dame in lange rok en witte blouse. Het grijze haar opgestoken. Ze straalt tevredenheid uit. Alexandra zit in de boeddhistische kamer van haar huis in Digne, in de Franse Alt-Maritiem. Op haar schoot een Tibetaans manuscript. In dit huis, dat tot de nok toe is gevuld met religieuze voorwerpen, woont ze tot haar dood. Ze werkte aan haar boeken en vertalingen. Maar een rustige oude dag is niets voor Alexandra... en als ze al bijna 70 is, maakt ze nogmaals een lange reis naar China. Door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog... keert ze pas in 1946 terug naar Frankrijk. Intussen is Philippe daar overleden. En onverwacht sterft in 1955 ook haar aangenomen zoon. Alexandra is geschokt dat Jong-Den eerder dan zij overlijdt. Het werken valt haar daarna zwaar... en ze verwaarloost het huis en de tuin in Dien. Dan ontmoet ze Marie-Madeleine Peronet... die bereid is Alexandra, inmiddels 90 jaar oud... in haar laatste levensdagen bij te staan. Dagen die maanden, die jaren worden. In totaal tien jaar. Alexandra werkt nu met hulp van Marie-Madeleine verder. Ze interesseert zich nog voor alles wat er in de wereld gebeurt. Op het eind van haar leven heeft Alexandra veel last van reumatiek, waar ze al jaren aan leidt. Lopen lukt niet meer en ze slaapt alleen nog zittend. Wanneer ze ten slotte op 8 september 1969 overlijdt, is ze bijna 101. Aan haar sterfbed zit Marie Madeleine, die tot op de dag van vandaag de nalatenschap, het kleine museum en de stichting Alexandra David Neel beheert. De as van Alexandra wordt, samen met die van haar zoon Jong-Den... enkele jaren later door Marie-Madeleine Peronet... in India uitgestrooid in de ganges. Alles is vergankelijk en niets is blijvend. Alles wat is begonnen moet eindigen. Alles wat is samengevoegd moet uiteenvallen. Niets duurt langer dan een onderdeel van een seconde. Er bestaat alleen maar een eeuwig worden. En wezens of dingen die je kunt pakken of vasthouden zijn er niet. Het water van de bergbeek stroomt en stroomt. Maar waar is de beek zelf? Er is helemaal geen beek. Het is slechts een lege naam. Er is alleen maar water. Dat onophoudelijk verandert. En dat stroomt en circuleert. Vandaag in de beek... En morgen in de oceaan. Dan in een wolk. En vervolgens als regen of sneeuw. En dan opnieuw als een beek. de documentaire Het Fotoalbum van Alexandra uit 2005. En die documentaire werd gemaakt door Jeanette Werkhoven. En van Alexandra gaan we in woord in het volgende uur... in, in, in, in één moeite door naar Utopia. Ja, Utopia, ja. Dat zeg ik dan zomaar even. Maar dat is niet zomaar wat. Het is een favoriete radiodocumentaire van mij. Daar gaan we het eerste deel van laten horen. Uh, Marnix Kolhaas zocht... Utopia op in de negentiger jaren. Eh, op een van de meest afgelegen eilanden ter wereld. Tristan da Cunha. En we zoeken naar de grenzen van het heelal. Vincent Icke, die ligt ons bij over de eindigheid of de oneindigheid daarvan. Reageren kan je ondertussen altijd doen. 24 uur per dag via woord.vpro.nl Schrijven kan ook. Kan ook 24 uur per dag naar Postbus 11 1200 JC in Hilversum. En informatie over onze programma's vind je op de Facebookpagina... www.facebook.com woord.nl En je kunt je abonneren op de podcast. En dat kan via www.vpro.nl slash woord zo'n laag streepje. En dan podcast. Zometeen dus Tristan Dacuña, het utopia van... Pieter Groen en Marnix Kolhaas in woord. Nu even het journaal. Tot zo.